4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Door de harde wind zijn op Schiphol bijna alle vluchten vertraagd. En ook zijn er veel vluchten geannuleerd, zegt Schiphol. Er zijn vertragingen en annuleringen. Zo'n uh, 35 annuleringen vandaag. En uh, vertragingen oplopend uh, tot uur, anderhalf uur. En uh, gezien de weersverwachtingen en de harde wind... Uh, zullen de vertragingen zeker uh, de rest van de dag ook voortduren... Het KNMI waarschuwt vanmiddag en vanavond voor een westerstorm... met aan de kust kans op windstoten van meer dan 100 km per uur. De verwachting is dat ook de avondspits een stuk drukker wordt dan normaal. Tussen Utrecht en Venendaal rijden minder treinen. Er ligt een omgewaaide boom op het spoor. Oud minister Bos kreeg de informatie over Fortis in 2008 vooral van zijn eigen ambtenaren en van de Nederlandse bank. Dat zei hij voor de parlementaire enquêtecommissie De Wit. We kregen eigenlijk weinig duiding van de kant van de Belgische toezichthouder over hoe het nou eigenlijk ging binnen dat concern. laat staan binnen de Nederlandse delen van dat concern. Wij hadden het idee dat wij de hele tijd de Belgen moesten vertellen wat er in België binnen dat concern en binnen die bank uh, aan de hand was.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 Zagaria stond aan het hoofd van een Camorra-clan. die zich bezighoudt met drugshandel en corruptie in de bouwwereld. Deze clan staat centraal in het verfilmde boek Gomorra van schrijver Roberto Saviano. Toen hij werd aangehouden, zei Zagaria: Jullie hebben gewonnen, de staat heeft gewonnen. De maffiabaas is bij Versterko veroordeeld tot meerdere keren levenslang. En samen met Zagaria zijn 47 andere verdachten opgepakt. onder wie een parlementariër van de partij van oud-premier Berlusconi. De brand in het centrum van Kampen is nog steeds niet helemaal geblust. In een van de twee winkelpanden die gisteren afbranden zijn nog vuurhaarden. Dat pand wordt vandaag gesloopt. Enkele deels middeleeuwse panden hebben schade opgelopen door de brand... en sommige daarvan staan zelfs op instorten. De politie bewaakt de ontruimde winkels tegen plundering. Het is nog niet zeker dat alle omwonenden vannacht weer thuis kunnen slapen... vertelt burgemeester Koelewijn. Wij moeten nog even afwachten in hoeverre de mensen vanavond... verder naar hun appartement kunnen terugkeren... In de achterliggende nacht waren het ongeveer 25 personen die elders onderdak moesten vinden. Wij hopen dat dit aantal aanzienlijk kan worden teruggebracht. Vier mensen kunnen in ieder geval niet terug naar huis omdat de panden volledig verwoest zijn. Het weer, veel wind dus, vooral in het noorden trekken soms buien over en later wordt het overal droog en klaart het op. Morgen begint droog, maar later volgt regen. In de middag trekt de wind opnieuw fors aan. ANB verkeersinformatie. Op de A6 van Jouren en Meloord staat tussen knopend Jouren en Sint-Nicolaas-Ga een file van 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is daar nog dicht. De A7 Herenveen richting Afsluitdijk is dicht tussen Jouren en Sneek. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug een file van 10 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil. De rechterrijstrook is daar dicht.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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok. Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u op Radio 1. Met zometeen ons buitenlandpanel. Een gast zit al hier bij mij in de studio, Ali Yazgili En de andere gast zit in Mechelen, dat is Yves Desmet. Wij gaan zometeen met elkaar praten. Maar eerst is het de hoogste tijd voor cultureel nieuws. Anton de Goede, onze cultuurredacteur. Dat is Gisteren werd het zevende en laatste deel van het verzameld werk... van Karel van het Reven, God hebben zijn ziel, gepresenteerd. In de Rode Hoed, in ja. Amsterdam... En uh, ja, er valt natuurlijk heel veel te zeggen over Karel van het Reven. Nou de, de schrijver, de slavist, de essayist... die zoveel plezier demonstreert in het redeneren... die afrekent met clichés... die houdt van glashelder formuleren, noem maar op. Gisteren werd hij in alle talen bezongen en geëerd... voor een uh, bijna volle zaal. Ja. gepresenteerd door Elma Draaier... Mm -hmm. die samen met Lieneke Freeriks en Nop Maas... de redactie hebben gevoerd over het zevendelig verzameld werk... waaraan Jaren jaar is gewerkt. Hier heb je Dat één, <coughs> één uit, deel. Ja, Um, Nob Maas, die we ook kennen als de biograaf van de broer van Karel, Gerard mm -hmm. Reven... die zei gisteren dat een uitgave van een verzameld werk... in de meeste gevallen een mooie grafzerk wordt. Um, ja. Maar dat het met dit project nu juist zo prachtig is... dat Karel van het Reven nog zo leeft en zoveel wordt gelezen en geciteerd. En uh, uh, ja, door columnisten en schrijvers die je nu in de kranten leest... Mm -hmm. signaleer ik dat altijd. Grunberg ja, heeft er absoluut. van weg Bob Frommee in het Parool... Uh, je denkt, ah, dat is typisch Karel, heb ik heel vaak. Maar als je nou gisteren in die zaal om je heen keek... Mm -hmm. was toch eigenlijk iedereen wel grijs, oud, echt, stokoud. Echt waar? <laughs> maar, Geen jeugd te bekennen? Nou, ik ging dus daar toch naar op zoek. En ze waren er wel, uh, de jongere fans. En een van hen, Mariska Kleinhoont van Os is een heel bijzondere, want ik sprak haar aan... en ze bleek te hebben gewerkt als een van de ongeveer 30 vrijwilligers... Ja. 30 vrijwilligers aan het verzameld werk... die hebben bijgedragen om dit, uh, om dit tot stand te brengen. Ik ging met haar praten, ik trok haar even weg bij de feestgangers... en vroeg haar allereerst waaruit dat vrijwilligerswerk dan wel bestond... Wij hebben gecollationeerd, zoals dat met een ziek woord heet. En dat betekent dat we eigenlijk de digitale versies van alle teksten. die in het verzameld werk zitten, letter voor letter hebben vergeleken met de originele teksten. En dat is een enorm monnikenwerk. En daar is natuurlijk geen geld voor om dat op betaalde basis te doen. Dus ik was uh, more than happy om dat. Uh, als vrijwilliger te doen. En ik was ook uh, vereerd dat ik in eerste instantie werd gevraagd. Dus het is een heel mooi project geweest. Een hele lange tijd ook. Maar uh, ja, het is voltooid, het is volbracht. Ja. Het is voltooid, het is volbracht. Ja, and more, than happy. <laughs> more than happy. Mariska Kleinhoonte van Os, over Karel van het Reven. Ik vroeg haar ook hoe ze eigenlijk destijds betrokken is geraakt... bij dit project van het verzameld werk... Ik was student Nederlands. Uh, ik uh, was in Argentinië aan het reizen en ik zat in Ushuaia... Uh, achter een een of andere krakkig mikkige computer. En toen uh, checkte ik mijn hotmail en kreeg een mailtje van Nop Maas. En toen dacht ik, Nop Maas, waarom moet hij mij mailen? Nou, dat vond ik, uh, vond ik wel bijzonder. Um, ja, Dat is dan toch als je Nederlands studeert en je krijgt een mail van Nop Maas. <laughs> uh, ja, met de uh, toen was er nog geen hoofdredactie aangesteld zelfs. Uh, het was dus halverwege 2003, moet dat ja, ergens geweest zijn... Uh, met de vraag of ik mee wilde werken aan het verzameld werk van Karel van het Reven. Ja, toen dacht ik ja, natuurlijk. Maar dan nog heb ik niet het antwoord. Er zijn zoveel studenten het Nederlands. Die heeft je ja, toch niet allemaal aangeschreven, nee, denk ik? Een netwerk van studenten en van mond tot mond. En um, ja, toen vroeg ik ook: van, Ken die het werk van Karel van het Reven? Nou, dat kende ik eigenlijk nou ook weer niet zo heel erg goed. Nopmaas Maas was een begrip. Gerard Reven kenden we. En ook wel iets van Karel van het Reven. Maar door eraan te werken en door mm -hmm. met die teksten bezig te zijn... raakte ze fan. En eh, toen ik haar om een typerend Karel-citaat vroeg... kwam ze met het volgende. Mijn nadeel is dat ik duidelijk ben. Je kunt wat ik zeg of schrijf begrijpen. En als dat het geval is, ben je al half verloren. Ik begrijp het, denk te lezen of te horen. Dus het kan nooit wat zijn. Ja, ja Karel en voeten uit. En er uh, zit wel een waarheid in. Ik denk dat het uh, wel raakt aan de essentie van zijn schrijverschap. Dat hij, hoe ingewikkeld het ook was... en hoeveel voor's en tegen's er ook bestonden... Uh, dat hij het altijd zo wist op te uh, schrijven dat je na lezing dacht... hé, hey, maar nu begrijp ik het. Ik dacht dan nooit, uh, dus het kan nooit wat zijn, eerlijk gezegd. Maar, <grijpteel> maar het is ook weer geweldige humor. Ja, Nee, Karel, ja, Karel van Dreven is ontzettend grappig. En ik, ik denk dat ik daarom nog wel het meeste van zijn werk hou. Dat Heel duidelijk, ja. En het is natuurlijk ook zo, grappig zijn is tijdloos. Maar sommige waarheden zijn ook tijdloos. En mensen dingen laten begrijpen is ook redelijk tijdloos, lijkt mij. Ja, en het goede is dat ik vroeg haar nog meer... dat kunnen we nu niet allemaal laten horen... maar ik vroeg haar wat voor teksten ze dan zo mooi vond. En dan kwam ze met teksten over het Eurovisie Songfestival... en Corrie Brokken. Corrie Brokken kende ze niet, maar toch... <lacht> schreef hij daar zo helder over dat het geweldige teksten zijn gebleken. Nou ja, als je iemand als je voor de jeugd Corrie Brokken kan laten leven... dan ben je toch echt een meester. Wouter <laughs> van Oorschot, de uitgever van het geheel... die wees nog op een prachtig visionair stuk van Karel van het Reven... over de Partij van de Arbeid in de 21ste eeuw. Mm -hmm. Moet iedereen maar nazoeken in dat verzameld werk. En iedereen die van de Partij van de Arbeid houdt... want Karel die zei toen van... ja, dat, dat zullen ze pas in de 21ste eeuw begrijpen bij de Partij van de Arbeid. En dankzij het verzameld werk... Is dat nu weer naar boven gekomen? Prachtig. Kijk eens even. Geweldig uitgegeven bij Van de Oorschot, dat hoorden we al. Het zevende en laatste deel van het verzameld werk van Karel van het Reven. Anton, de goede, hartelijk bedankt. Yes, en wij gaan verder met ons buitenlandpanel al aangekondigd. Ali Yazgili is hier. Hartelijk welkom, Ali. Uh, jij bent van het Turkije-instituut. En om het even een beetje te verduidelijken... gespecialiseerd in Europese integratie en democratiseringsprocessen. Althans, dat is een van de dingen waar jij je mee bezig hebt gehouden... en waar je interesse enorm gaat. Oké. Okay. En in Mechelen, in België, zit Yves de Smet. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij horen elkaar heel goed. Politiek commentator van de morgen. Um, laten we nu weer toch in België zijn, het ook maar meteen over België gaan hebben. Yves de Smet, er is eindelijk een kabinet. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Er is ook eindelijk dus een nieuwe premier. En dat is de eerste Franstalige premier sinds 40 jaar. Elio Di Rupo. En um, ik heb begrepen dat hij net een soort State of the Union heeft gehouden. Waarom ik dit nu weer in het Engels zeg, laat ik <laughs> maar goed. Um, en dat heeft hij twee talen gedaan. Hij is begonnen in het Nederlands, is even overgestapt naar het Frans... en is toen zo'n hinkstapsprong, heeft hij het een en ander verteld. Dat, dat, dat, dat duidt op goed wil, Dan ga ik alweer, Engels. Dat duidt op goedwillen en dat duidt ook op een respect voor de traditie... want het is wel de gewoonte dat de eerste minister in België... wanneer hij het parlement toespreekt dat hij dat afwisselend in het Nederlands... en in het Frans doet mm -hmm. om iedereen tevreden te houden. Mm -hmm. Maar Elio Di Ruppel, van wie de taalkennis toch een beetje betwist wordt... en hij is inderdaad geen grootmeester in de Nederlandse taal... Uh, heeft toch heel zorgvuldig ervoor gezorgd... één, dat hij zijn tekst begonnen is in het Nederlands... En dat hij alle uh, uh, gevoelige passages voor de Vlamingen, dat hij die ook netjes in het Nederlands heeft gedaan. Oké, okay. nou dat is al heel wat, want je kreeg toch ook het idee dat, uh, omdat het een Franstalige premier is, en ook nog eens een keertje van de Socialistische Partij, dat er toch veel Vlamingen zijn, die op voorhand hem al nauwelijks, zijn, en zijn kabinet nauwelijks een kans willen geven, en op voorhand al tegen alles zijn waar hij mee zal komen. Dat is een beetje het idee hoor, wat je krijgt alleen een idee, dat is voor een behoorlijk deel van de publieke opinie ook het geval mm -hmm. uh, volgens de peilingen een minderheid. Maar ja, er zijn inderdaad mensen die zich daar bijzonder erg aan storen. Uh, ook omdat deze regering in de Vlaamse kant van de Kamer eigenlijk ook geen parlementaire meerderheid heeft. Daar komen ze een paar zetels tekort. Ze hebben wel een ruime meerderheid als je alle taalgroepen samentelt. Maar eigenlijk, uh, en dat maakt, uh, daar maakt die Vlaams Nationale Partij, de N-VA, natuurlijk dankbaar gebruik van. Die hebben natuurlijk het argument, ja goed jongens, maar in Vlaanderen zelf, daar hebben jullie geen meerderheid. En dat wordt ook tegen hem gebruikt. Uh, dat is nog maar één van de slechte dingen. Uh, uh, ze hebben ook ja, 18 maanden nodig gehad om die regering te vormen. Dat Zeker. is een dubbele, een dubbele zwangerschap. Mm -hmm. Dat is wel heel erg lang. <laughs> uh, en daardoor is natuurlijk ook het idee gerezen van... Ja, kunnen ze het wel, willen ze het wel? En dat zullen ze nu natuurlijk uh, in de twee jaar die er nog rest... Uh, zullen ze het moeten waarmaken. Precies. En dan uh, uh, komen ze met een uh, nog veel groter probleem misschien te zitten... dan alleen maar een Belgisch probleem. Trekken we het nu in eerste instantie meteen al wat breder. Um, als we kijken naar de marges voor beleid uh, in België... maar eigenlijk binnen alle landen die lid zijn van de euro... dan zijn die marges, om met Joop wijlen en Joop den Uyl te spreken... zo ontzettend smal. Politici kunnen uh, steeds minder eigenlijk zelf beslissen... Um, maar er wordt wel van ze verwacht door de kiezer. U heeft dat geschreven in een stuk, uh, Yves de Smet. De kiezer verwacht wel al alle oplossingen van de staat. Uh, en wil hij, maar, maar de kiezer heeft ook zijn eigen oplossing al klaar. En dat is dan ook de enige oplossing die goed is, vinden ze. Dus de staat moet de oren laten hangen, de regering moet de oren laten hangen naar de kiezer. Anders deugt het niet. Welke kant kunnen ze nog op dan? Ja, dat wordt een, <lacht> een beetje het dilemma, denk ik, in veel Europese landen. Hè. Dat is die schizofrenie van de kiezer... ...die eigenlijk twee boodschappen stuurt naar het politieke veld. Het ene, de ene boodschap is van los alles op mm -hmm. en de volgende boodschap is geef niks toe. Uh, en dus het, het idee zelf van een compromis dat je in een samenleving... ...met heel veel diverse politieke stromingen, uh, levensovertuigingen, uh, diverse afkomsten zit... ja ...dat wordt meer en meer in vraag gesteld door uh, een, een ja, steeds populistischer wordende... Uh, andere tegenstroom in de politiek. die zegt: van ja, goed, uh, de waarheid die behoort ons toe en niemand anders. En democratisch is het alleen als wij onze zin krijgen. Ja, het is het, het, het, het het het uh, samen, maar daar komt het wel op neer. Ja, het is en, het tegenovergestelde uh, van democratisch zijn natuurlijk. Ik wilde uh, heel even Ali Yasgili daarop laten reageren. Die schizofrene kiezer, die vindt dat er oplossing moet komen. maar die zegt. maar de enige goede oplossing is de oplossing die ik vind. En anders straf ik jou af bij de verkiezingen. Ja. Goedemiddag uh, Yves. Goedemiddag. Uh, inderdaad, dat is een ontwikkeling die we de laatste tien jaar uh, heel sterk zien. Dat heeft volgens mij met een aantal factoren te maken. Enerzijds met het gevoel van onbehagen bij mm -hmm. kiezers in heel Europa. Uh, dat onbehagen komt voort uit uh, globalisering, uh, de multiculturele samenleving... het gevoel dat men um, niet meer het eigen lot in handen heeft. Tegelijkertijd, als je daar nou ook nog een keer die, die mediadimensie aan toevoegt... Uh, waar ook politici in meegaan, waarin ze dus uh, hele makkelijke oplossingen presenteren in, in de vorm van one-liners... voor hele uh, moeilijke problemen. Mm -hmm. Die ze in feite uh, niet altijd uh, op nationaal niveau kunnen oplossen. Omdat veel problemen, binnenlandse problemen... hebben nu eenmaal een internationale dimensie. Uh, waardoor dus politici uh, reageren op steeds mondigere burgers... die steeds meer... Uh, toegang hebben tot informatie. Dus een continue informatiestroom. Die dus ook eigenlijk alleen maar oog hebben voor die one-liners. die dus aan de, extreme, aan de extreme raken. en die dus oplossingen presenteren. En politici die zich daar, uh, nou ja, die zich daar eigenlijk ook van bedienen. en uh, zo eigenlijk ook, ook door te hoge verwachtingen uh, scheppen. Uh, wat vooral interessant is, is als je het um, ontleedt. dan kom je in een soort van of dat daar ik eigenlijk aan wat Putnam de True Level Game noemde... waarbij je dus op uh, nationaal niveau beleidsvoorkeuren... of nationale voorkeuren afstemt... en dat op internationaal niveau dat een beetje op de kracht wordt... en er ontstaat een soort van consensus. Mm -hmm. um, maar op nationaal niveau worden politici nu al in een ontzettende hoek gedrukt... doordat men al hele ferme uitspraken doet... Um, en dus in de, in de burger als een soort van uh, consument in een fastfoodrestaurant hele snelle oplossingen wil zien voor moeilijke problemen... waar politici eigenlijk uh, niet meer de nuance kunnen opzoeken. Is dat zo, meneer Resmet, inderdaad, dat het zo is dat uh, op nationaal niveau... de politici door hun kiezers al zo uh, met, een, met een onmogelijke boodschap op pad worden gestuurd... dat er in, in dit geval op Europees niveau al nooit meer wat te halen valt? Uh, dat er op Europees niveau niets meer te halen valt, dat, dat weet ik nu niet. Maar er, er is in ieder geval een steeds groeiende druk van die publieke opinie op politici... om in heel korte one-shots en in quotes... Uh, ja, de, de man met de simpelste verklaringen krijgt de, de meeste stemmen. Hè? Dat mm -hmm. is het zo een beetje gebouwd. En dat maakt natuurlijk die... Politieke besluitvorming die complex is en die op lange termijn zou moeten gericht zijn, ja, maakt dat tot een dag aan dag straatgevecht tussen uh, figuren die dan op uh, uh, in de televisiestudio's het met elkaar komen uitvechten. Mm -hmm. uh, en dat maakt het heel moeilijk. En uh, ik ken nogal wat nationale politici die eigenlijk een beetje zeggen. ja, wij zijn jaloers geworden op onze Europese collega's, omdat je daar. Toch nog in een relatieve medialute uh, op langere termijn kan denken, zonder dat die boze kiezer daar om de haverklap met zijn hamertje klaar staat om je op de vingers te tikken. Uh, en, en het bijkomende is, ja. Politici zitten ook een beetje gevrongen. Ze moeten de mensen wel beloven dat ze veel aan kunnen en dat ze veel veranderingen uh, kunnen bewerkstelligen. Maar in de realiteit lukt dat steeds minder en minder. Omdat, zoals u al zei, die Europese integratie die dringend ook nodig is... Ja, de nationale soevereiniteit uh, steeds verder inkrimpt. Iedere Europese regering, iedere individuele natieregering... is eigenlijk een soort onderaannemer van de Europese Unie geworden. Mm -hmm. uh, net om die munt veilig te kunnen stellen. En dat is een evolutie die in de toekomst nog zal toenemen. Dat is dus blijkbaar, uh, Ali, ook heel moeilijk te verkopen aan de kiezer. Want juist in tijden dat wat jij zegt... mensen zich zo onzeker voelen en een beetje bang zijn voor globalisering... Uh, trekken ze zich terug, ontstaat er een nationalistisch gevoel... en een protectionistisch gevoel... terwijl je juist de omgekeerde beweging zou moeten maken. Hoe, hoe, hoe doorbreek je dat als regering? Je moet... Er moet ooit iemand zijn die in staat is om gewoon een, een niet makkelijke boodschap mooi te verkopen. Nee, maar ik denk dat we ook op, uh, hele dagen de, de, de statesmen, hè, of de stateswomen, uh, met, met een grote visie uh, ontberen, die dus in de te kunnen, uh, kunnen opereren. Waarbij dus de consensus is dat de, de politieke elite doet do, do, do, do, do, do, do de ideeën, die, die voert het uit en dan komt het allemaal wel goed. Wat we nu zien, uh, Yves had het net over dat uh, er op Europees terrein uh, in feite uh, iets meer uh, ruimte is voor politici. Dat is iets meer in de luw te opereren. Maar als je dan kijkt naar wat er dus deze week uh, is voorgesteld... Uh, door Sark uh, Sarkozy en Merkel Dat is in feite een voorstel... wat al 14 maanden geleden is voorgesteld... Uh, en Veertien maanden geleden was de publieke opinie dusdanig sterk... Eh, met name in Duitsland, maar ook in Frankrijk... om dus de, de arm, lastige Europese landen uit de brand te helpen. Dat men dus niet bereid was om dat politieke risico te nemen... vanwege binnenlandse risico's. Met het gevolg dat we nu dus aan de vooravond van... Eh, het zij de, de uiteenvallen van de eurozone zitten... Of, of of een grotere stap naar integratie. Wat, wat je nu zegt, dat is interessant. Heel eventjes politieke terug dan moed. weer naar de politieke moed. Maar ook over die solidariteit. We hebben al geconstateerd dat het woord compromis... een soort scheldwoord is geworden, wat niet meer moet. Uh, ook het woord solidariteit, wat toch lang uh, wel... Uh, een, een, een, een aardige connotatie in elk geval had, lijkt. Laten we dan eerst even kijken in België. Uh, niet meer zo makkelijk verkoopbaar te zijn. In België gaat het om de solidariteit tussen Vlamingen en Walen. De Vlamingen die wat rijker zijn, heel simpel gezegd. Yves de Smet en de Walen die, die uh, wat... Steun kunnen gebruiken. D dat is moeilijk te verkopen. Daar heeft men genoeg van. En datzelfde zou je kunnen zeggen voor Europa, Noord-Europa, wat zich een beetje moet ontfermen en zich solidair moet tonen met het zwakkere Zuid-Europa. Het lijkt niet meer te verkopen, meneer De Smet. De solidariteit op zich wordt inderdaad moeilijker en moeilijker. En in die zin is België ja, een mini-Europa aan het worden. Ja. Hè? Ook daar zie je die Noord-Zuid-transfers die steeds moeilijker op begrip kunnen rekenen bij de publieke opinie. Maar de oplossing ligt er daarin, denk ik, in wat nu ook Sarkozy en Merkel eindelijk gaan voorstellen. Dat is dat je inderdaad uh, toch afspreekt dat er in een bepaald een gemeenschappelijke set van regels komt uh, die ook afdwingbaar zijn... waar ook sancties tegenover kunnen zijn als iemand ze niet naleeft. Want solidariteit is een heel mooi begrip. Maar solidariteit veronderstelt ook een vorm van wederkerigheid. Zo is de sociale zekerheid begonnen hè, met spaarkassen van arbeiders... Mm -hmm. die een stukje in, in een spaarpot stopten... en hoopten dat ze uh, de pot die zo gevormd werd nooit nodig zouden hebben... Uh, tenzij ze ziek waren. ...om te werken. Dus je gaf wat en je kreeg wat terug. De, de, de, de solidariteit wordt nu voor een stuk ondermijnd, denk ik, in Europa... ...omdat uh, nogal wat Europeanen zien van... ...ja, kijk, solidair wil ik wel zijn, maar niet naïef. Uh, het gaat niet op dat uh, landen als Griekenland jarenlang... ...eigenlijk een beetje hebben kunnen schoemelen met de boeken... Uh, en eigenlijk gewoon aan het potverteren zijn geslaan op onze kosten. Dat vind ik een argument dat ergens op slaat. Mm -hmm. Maar om dan meteen de hele solidariteit te verwerpen, dat gaat weer een stap te ver. Want die solidariteit, ja, dat is een, een relatief historisch gegeven. Ik heb uh, uh, in het begin van de jaren negentig hier een huis gekocht in Mechelen. Ja. En mijn hypotheekrente rente op dat ogenblik zat ver boven de 10 procent. En mm -hmm. waarom was dat? Omdat de financiële markten toen in paniek waren dat de Duitse eenmaking nooit zou kunnen gefinancierd worden. Dus daar hebben we met z'n allen toen als Europa uh, zonder veel morren toe bijgedragen. Toen liep de solidariteit in hun richting om die eenmaking te financieren. Ja, het... Twintig jaar later uh, loopt de geldstroom anders. Dat is nu eenmaal de speling van, van de geschiedenis. Dus dat, dat moet men maar aanvaarden. Maar men heeft wel een punt als men zegt, ja goed. Maar dan moet ook iedereen, grosso modo, binnen dezelfde bandbreedte werken. En dat betekent dat de nationale soevereiniteit... om dat beleid sociaal, economisch en budgetair te bepalen... dat dat in de toekomst minder en minder groot zal worden. Ja, En dat, uh, uh, Ali, is wat jij zegt. Daar moet nou eens een dapper iemand op staan die zegt... dat gaan we niet doen op die uh, hout. Die touwtje manier die Merkel en Sarkozy nu weer voorstellen. Dat zou je gewoon veel, veel, veel verder gaan voor moeten stellen. Eigenlijk gewoon zeggen: wij krijgen een. een, een een Europese regering die dit overneemt. Klaar, gewoon een, federa een federatieve vorm. Dat zou politiek overmoed zijn. En, uh, en nou, ja, je moet, je moed, moet hoog maar, inzetten om nou, een beetje binnen te halen ja, wat, wat we hebben gezien, denk ik, in, in, in 50 jaar integratie, Europese integratie... is steeds twee stappen vooruit. En dan, wanneer de nood hoog is, drie stappen vooruit. En daar dreigt het nu ook op uit te lopen. Maar wat burgers vandaag de dag doen... is, en men maakt veel meer dan voorheen een kostenbatenanalyse De kosten van uh, de Europese Unie, de, de vrede en welvaart die het gebracht heeft... Uh, Zelfs ook de euro, ondanks alle kritiek, de grote uh, interne markt en de, de uh, exportmogelijkheden voor een exportland als Nederland of Duitsland. Uh, die, dat kun je heel moeilijk uitleggen uh, als in een, een directe uh, individuele, uh, individuele voordelen voor, voor burgers. Dat, dat is moeilijk te bevatten, maar op het moment dat het gaat om en miljarden die uh, uitgedrukt worden in euro's die naar Griekenland gaan of naar... Andere noodbehoevende landen, dan wordt dat meteen uh, een, uh, wordt geregistreerd als, als een kost als, uh, van, van de Europese Unie. Uh, en dat is dus heel moeilijk om dat dilemma uh, te overstijgen. En dat bedoel ik met politieke moed. Dat uh, hadden we uh, dit probleem 14 maanden geleden al erkend, dus in de vorm van nationale politici van de grote landen, dan had men. Uh, dezelfde uh, maatregelen, dezelfde voorstellen die nu op de tafel liggen... Uh, had men in een eerder stadium kunnen nemen. Nou, het, is, het, het is nog steeds niet te laat. De vraag is echter, wat gebeurt er bij een volgende crisis? We zien steeds dat politici gegijzeld worden... Uh, door die hele veeleisende kiezer. En ik ben het met Yves uh, eens als hij zegt... Het is, het is eigenlijk een onmogelijke spagaat. De mm -hmm. burger wil een hapklare oplossing... maar het mag niet te veel kosten tegelijkertijd. En het, het, het, nou, het is, moet zijn oplossing zijn. Het, 100 Precies. Ja. Uh, en dat, dat vergt dus dat men ook misschien ook de Europese Unie beter moet verkopen. Wat zijn nou die voordelen van de Unie? Het is, het is een genuanceerd verhaal, het is een moeilijk verhaal. Uh, en tegelijkertijd zien we dat de kritiek op, op de EU... maar ook op tal van andere uh, nationale onderwerpen... of het nou gaat om migratie of het nou gaat uh, om sociale voorzieningen... Uh, die komt van rechts. En het, wat we dus met name missen... is een, een antwoord uh, van ook van sociaal democratisch Europa... Uh, in de jaren negentig was de reactie van uh, de Sociaaldemocraten de sociaal socialdemocraten was de third way. Dat was een reactie op het Thatcherisme en het mm -hmm. conservatisme van de jaren 80. De derde weg, ja. De derde weg. Uh, ging, ging weer in het Engels. En wat we nu zien is dat we dus, uh, een, een, een, dat weer een, een rechtse stroming in heel Europa, <tie> met uitzondering van twee of drie landen, Oostenrijk onder meer, uh, is er, zijn er overal centrumrechtse regeringen aan de macht. Uh, en... Het antwoord van de sociaaldemocraten blijft eigenlijk in al die landen achterwege. Liefde Smit, zou het daar vandaan moeten kunnen komen? Dat er een, een nieuw elan bij de sociaaldemocraten in Europa ontstaat... die het op een, op een wat andere en misschien wat dapperdere manier aan durft pakken? Ja, maar je ziet toch een, een evolutie ook bij anderen, hoor. Uh, ik, ik zal een Belgisch voorbeeld nemen, Guy Verhofstadt. Uh, is zijn politieke carrière gestart als pip vicepremier... en had toen de bijnaam in België Baby Thatcher te zijn. Ja, het is een liberaal, uh, hè? Het was een keiharde liberaal, een heilig geloof in de vrije markt, mm -hmm. noem maar op. Vandaag is Giverhofstad fractieleider van de Europese liberale fractie... en heeft toch een zekere impact in die Europese besluitvorming. En vandaag is hij een absolute voorstander van regulatie van de financiële markt. Hij heeft is zelfs, hij, als ik wil ik mag hij, onderbreken... Is hij de grote pleitbezorger van de eurobonds? Ja, wat hij, eigenlijk hij, het hij, meest solidaire middel is om hieruit te geraken. En dat vanuit een liberaal. Dus je ziet toch dat de geesten aan het kantelen zijn. Hij heeft zelfs, lees ik hier in een stukje in uw eigen krant, de nieuwe premier van België... die Roepo opgeroepen om een federalistische tegenaanval te starten... tegen Mercosy. Ofwel, wij volgen het Frans-Duitse dictaat met halve maatregelen die tot niets leiden. Ofwel, we kiezen voor de federale optie. En hij vindt dat uh, jullie nieuwe premier... Verhofstadt vindt dat jullie nieuwe premier... het voortouw moet nemen om dit voor elkaar te krijgen. Dat is maar wel kijk, dapper. Daar, daaraan zie je dat er dus een alliantie aan het groeien is... tussen. Politiekers die overtuigd zijn dat verdere Europese integratie en meer solidariteit dat dat de oplossing is. En ik ben geneigd hun daarin gelijk te geven. Tegenover die stroming die zich wil terugtrekken in een soort eilandgevoel uh, en, en, en vanuit een soort nostalgie... naar de oude nazistaat, die, die de facto niet meer bestaat... in deze geglobaliseerde wereld. Of steeds aan belang zal inboeden, wat er ook gebeurt. En je ziet, de, die, die krachten kan je niet duidelijk meer positioneren uh, bij de sociaal-democratie... bij de liberalen, bij de christendemocraten... dat loopt allemaal zo'n beetje kriskras door elkaar. Mm -hmm. Die opvattingen. Uh, en, en dat maakt het moeilijk. Ik denk dat misschien wel de grootste tweedeling... en, en ik, ik had deze week een gesprek met een Belgische ex premier die er nu niet meer bij is. Ja, uh, die en, was en even waar? terug, uh, Guy van Engel, de, de minister ja? van Begroting zelf... Mm -hmm. die dat ook opmerkte van... ja goed, we worden meer en meer onderaannemer. En die zei... ja mijn grote bekommernis is en mijn grote angst is dat zowel in de Europese als in onze nationale politiek. dat er meer demagogen beginnen rond te lopen dan pedagogen. O, en dat, dat vond ik het eigenlijk wel. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel een, een. dat vat het zo wat samen, ja. Goed. Yves Desmet vanuit Mechelen, heel hartelijk bedankt. Hij is politiek commentator van de morgen. En hier bij mij in de studio, Ali Yazgili van het Turkije-instituut. Dank jullie wel voor het meedenken over hoe het nou toch allemaal verder moet met België. En Europa in het bijzonder, maar dan omgekeerd natuurlijk. En we zullen er nu geen woord Spaans of Engels meer tussendoor gooien. je. Dank je wel. Dit was uh, ons panel en Villa Vip voor vandaag. Wij zijn er morgen weer vanaf half vier op deze zender. En zo meteen naar de hoofdpunten van het nieuws... hebben wij het Radio 1-journaal met Tim Overniek. En Lucelle Carrasse. Zo is het. De... Den Helder en Den Haag zijn de plekken waar we regelmatig een tussenstop gaan maken. Den Helder vanwege de storm. Het waait daar lekker hard. Dat is goed voor onze verslaggever daarbuiten. Den Haag, omdat er een aantal interessante debatten plaatsvinden. Ook Commissie de Wit natuurlijk, waar vandaag Nelly Kroes en Wouter Bos moesten uh, getuigen. Een best fijne uitzending, mag ik zeggen. Maar als nieuwsjager zeg ik, er mag best wat gebeuren. Misschien na de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal.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 Hij zei dat voor de parlementaire enquêtecommissie De Wit... dat hij weinig van de Belgen hoorde over de situatie bij het concern. "Wel het idee dat wij de Belgen moesten vertellen... wat er binnen Fortis aan de hand was, zei hij. De Italiaanse politie heeft een beruchte maffiabaas aangehouden. Michela Zagaria was al 16 jaar op de vlucht. Volgens de politie is hij gevonden in een bunker onder zijn huis... in de buurt van Napels. Zagaria stond aan het hoofd van een Camorra-clan... die zich bezighoudt met drugshandel en corruptie in de bouwwereld.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 Er staat in totaal 90 kilometer file. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op woensdag. De files die opvallen op de A6 Joure richting Emmeloord staat tussen knopend Joure en alvids Nicolaasga. ga Drie kilometer file na een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerijsrook is daar dicht. De A7 Herenveen richting Afsluitdijk is helemaal dicht tussen Joure en Sneek. Daar is vanmiddag een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Verkeer richting de Afsluitdijk kan omrijden via Leeuwarden.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 En wie nu een doorlopende reisverzekering afsluit... krijgt ook nog een cadeaubon van bol.com ter waarde van 20 euro. Ga naar abnamro.nl slash reis en sluit hem vandaag nog af. Het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag, we maken een stormrondje. Joris van der Kerkhoff hebben we naar het strand in Noord-Holland gestuurd... en we kijken ook wat het betekent voor het vliegverkeer. De Italiaanse politie heeft een heel grote vangst gedaan. Een van de twee meest gezochte maffiabazen is opgepakt in een bunker vlak bij Napels. En Tanja Nijmeijer laat weer van zich horen vanuit de jungle van Colombia. Ze leeft nog. Dat is eigenlijk het belangrijkste nieuws. Als je hier in de, in de, in de jungle zit en je hoort continu bombardementen, je hoort continu eh, eh, geweren... De enige reactie die je als guerrillero hebt, is. is, is er. Na zes en meer uit het interview dat een week of drie geleden is opgenomen. De sloop is begonnen bij winkelcentrum Het Loon in Heerlen. We hebben de sloper, Wim Beelen, straks aan de lijn. We zijn er tot half zeven vanavond. Eerst naar de Tweede Kamer. Daar is een principieel debat gaande. Premier Rutte verdedigt zijn beleid als noodzakelijk... en ook goed voor de toekomst. Maar de linkse oppositie die hekelt zijn bezuiniging... omdat het de meest kwetsbaren het hart raakt, al dus de oppositie. En ze wijzen er ook op dat de werkloosheid ondertussen oploopt. Aanleiding voor het debat is het rapport... van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag. Joost villings Joost, terwijl we er volgens dat rapport... ook weer niet zo slecht voor staan, toch? Ja, dat klopt. Maar vooral in de toelichting op het rapport... Waarschuwen de onderzoekers voor de toekomst. Het kabinet kijkt alleen naar de financieel-economische aspecten... en ziet de sociale gevolgen over het hoofd. Nou, met dat gegeven weet de linkse oppositie wel raad. We gaan luisteren naar Job Cohen van de PvdA... maar allereerst naar Jolande Sap van GroenLinks. Voorzitter, de minister-president is ziende blind en horende doof... voor de sociale effecten op de langere termijn... van uw kille boekhouderschap. Al dat van waarde is, wordt stuk gesnoeid. En dat alleen maar om voor de korte termijn met redelijke cijfers te komen. Het beeld van de grote communicator is sleets geworden. Want hoe groot ben je in communiceren als je werkelijk elke kritiek die je krijgt... omarmt als een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg? Mij dringt het beeld op, voorzitter, van een klein kind... dat de vingers in de oren steekt en zegt... na, na, na, na, na... Voorzitter, Nederland doet het economisch slechter dan op de ons omringende landen. De gezondheidsverschillen nemen toe. De laagste inkomens krijgen te maken met een stapeling aan bezuinigingen... tot tientallen procenten van hun inkomen. En de premier ziet dit als een aanmoediging om op dezelfde weg door te gaan. Dat is niet blind, dat is gewoon doelbewust rechtsbeleid. De beste remedie tegen armoede is fatsoenlijk betaald werk... Maar veel mensen die in de armoede dreigen te komen, die combineren arbeid en zorg, werken als zelfstandig ondernemer voor een laag inkomen of ze kunnen geen werk vinden. En dagelijks verliezen mensen hun werk door dit kabinetsbeleid. Deze premier is hard op weg niet de banenkampioen te worden zoals hij in de campagne beloofde, maar de kampioen van de armoede. Ja, een pleit dan ook voor een crisispakket van 1 miljard euro om banen te scheppen. Het geld ervoor wil hij ophalen door milieu- en autobelastingen te verhogen. Maar dat plan kan niet rekenen op de meerderheid van de Kamer. En ook, het zal je niet verbazen, premier Rutte ziet het niet zitten. Er zijn forse beschuldigingen aan het adres van dit kabinet. Vooral ook op de persoon Rutte, een kleinkind, ziende blind, kampioen van de armoede... Is de premier daarvan onder de indruk? Nee, in het geheel niet. Zijn verhaal is helder. Uh, tijdens de kredietcrisis, de vorige crisis... heeft het vorige kabinet een hele hoop geld uitgegeven. Dat heeft de gevolgen toen gedempt van de crisis. Maar ja, nu is er geen geld meer om dat nog een keer te doen. En wil je de voorzieningen in de toekomst op peil houden... is bezuinigen nu noodzakelijk. De logica van wat wij eh, op de hoofdlijn doen, namelijk de staatsschuld onder controle brengen. Ervoor zorgen dat de groeimotor weer wordt aangezet door te werken aan een krachtige, kleinere overheid die niet onnodig in de weg zit. En samenleving waarin in afspraak weer afspraak is, ook op het terrein van veiligheid. Al dit soort maatregelen zijn nodig om Nederland sterker uit de crisis te laten komen. Wat de kritiek is op onderscheidende maatregelen, accepteer ik. Dat is logisch, dat hoort erbij en daar moet je ook altijd goed naar luisteren en kijken of je het kunt verbeteren. Maar de hoofdlijn... Kleinere staatsschuld, onder controle, een sterk Nederland... een sterke economie, sterk onderwijs, weinig regels... een goed opgeleide bevolking, een veilig land. Dat is waar het kabinet aan werkt. Vanuit de grote overtuiging dat de kracht zit in de 16 miljoen mensen en de organisaties en verenigingen en verbanden waarin zij zichzelf organiseren. Ja, kom je bij de kern van het debat. Het kabinet gelooft in de kracht van het individu en de samenleving. De linkse oppositie wil graag mensen helpen. Nou, dat wil het kabinet ook, maar gaat beduidend minder ver. En waar de oppositie het beleid asociaal vindt, vindt de coalitie het beleid juist sociaal. Want er wordt gesneden in dure regelingen om, zoals ik juist zei, ze overeind te houden. En nu moet deze premier, Rutte, meer dan andere premiers voor hem zaken doen met de oppositie, omdat hij niet altijd een meerderheid heeft. Dus vaak zie je toch ergens een uitgestoken hand. Komt hij de oppositie nu nog op een of andere manier tegemoet? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, In dit soort debatten, want er zijn er natuurlijk meer van geweest... op hoofdlijnen van het uh, beleid, heeft hij eigenlijk één toezegging. En dat is, uh, ja, als door verschillende maatregelen... bepaalde groepen mensen wel heel hard zeggen, of heel, het heel zwaar krijgen... dan zal het kabinet daarnaar kijken en zo nodig daarnaar handelen. Maar echt heel concreet maakt hij dat niet. Joost Vullings was dat vanuit Den Haag. Het stormt buiten, vooral langs de kust en in het noorden van het land. Over een kwartiertje zal Gerrit Hiemstra ons daarover bijpraten. Omdat iemand het vuile werk moet doen... hebben we Joris van der Kerkhof naar het strand bij Den Helder gestuurd. En Joris, hoe is het daar? Heerlijk, denk ik. Is hij ja, er nog hier waait het heel erg hard. Ik ben even bang dat je wel weggewaait. Um, en als het een beetje meezit, kun je mij ook verstaan te, door die wind, hoor. Nou ja, dat, dat kan ik je wel laten horen hoe dat dan gaat. Hier is een hondenlosloopgebied eh, bij Den Helper. En als je het trapje oploopt, dan gaat het zelfs piepen in mijn oren. Dan kom je wel bij een kanon uit. Dan moet ik weer naar beneden lopen. Een kanon uit die daar in alle rust staat. Die beweegt niet, maar voor de rest beweegt hier alles. Meer dan 100 kilometer per uur eh, waait het allemaal. En er zijn mensen, een, een, jongetje, een jong jongetje en zijn vader... Die staan in, het, in, in de wind te wachten. Um, en die, de, ja, dat ziet er prachtig uit. Ze worden bijna weggewaaid. En twee mensen in de auto. Mag ik, ik over u heen hangen? <laughs> zo, dit klinkt een stuk beter zo. U hebt het buiten net gewaagd, maar dacht van nou, ik uh, zie de koppen van de zee, maar liever uh, van binnen uit de auto. Nou, het is wel heerlijk om daar te kijken. Hè? Ja. Maar je waait bijna weg. Een mooie rode konen. Ja, die krijg je er wel van. Ja. Zeker, nee, dat is toch geweldig? Ja. Ja, dat hebben we heel lang niet gehad, hè? En waar ligt dat aan? Ja, rustige herfst. En nu heb je nog uh, het zeewater: is 11 graden. En de lucht is natuurlijk veel kouder, 5 of zo. En ja. boven in de lucht is het heel koud. Dus ja, dan krijgen we storm. En je geniet hiervan. Oh, heerlijk. Ja, ja, ja. Ja, Ja, we komen er even voor. Ja, ja, ja. Wat wilde u zeggen? Het liefst achter het glas. Het liefst achter het glas, ja. Dank u wel. U kunt de raam weer dicht doen. Wat ik zelf merkte net bij het opendoen van de, van de auto, van de, van de deur van de auto, was dat dat nauwelijks uh, ging, het opendoen van de auto. Um, uiteindelijk ging het dan wel een beetje. Uh, ben ik naar buiten gegaan en uh, zie ik hier nu twee mensen staan tegen de wind in. En die blazen bijna weg. Dan ga ik voor je staan. Hey, Leuk hè? Ja, lekker hè. Even uitwaaien. <laughs> dat lukt wel hier En Het mooie is, het fluit een beetje. En dat fluiten, dat lijkt ook wel te komen bij dat meisje wat er wat naast staat. Al haar voortanden zijn weg. Die zijn aan het wisselen. Het geluid, de wind fluit door de tanden heen. En als ik omhoog kijk, dan is er veel, zijn er veel wolken. Uh, veel vliegtuigen zie ik hier in Den Helder niet. Dat is Den Helder, Joris van de Kerkhof. Jij blijft daar nog de komende uren om verslag te doen. En de een heeft pret van de storm, maar Schiphol heeft er last van. Ja, over vliegtuigen gesproken. Mirjam Snoerwang is van de luchthaven in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe hard waait het op dit moment op Schiphol? Nou, Ik weet het niet uh, precies, maar uh, behoorlijk hard ook. Ja, wat, uh, tot wat voor problemen heeft dat vandaag geleid? Dat heeft geleid vandaag op Schiphol dat er een, een tiental, zo tussen de 30 en 40 annuleringen zijn van het vliegverkeer. En uh, ja, het vliegverkeer heeft uh, ook veel vertragingen en uh, gemiddeld zo'n uh, uur met uitschieters uh, en die gaan wel tot twee uur vertraging. En heeft dat te maken met het feit dat niet alle vertrek- en landingsbanen uh, te gebruiken zijn bij de wind? Dat heeft inderdaad uh, te maken in die zin met de windrichting en Sterkte. En die is uh, zuidwestelijk, westelijk. En dan hebben we minder baancombinaties. En leidt het tot, tot chaos in de vertrekhal? Nee, dat niet. Uh, luchtvaart... De maatschappijen hebben er goed op ingespeeld. Het werd gisteren al voorspeld, dit stormachtige weer. En dat betekent dat veel passagiers al geïnformeerd zijn... dus als hun vlucht geannuleerd was, hoefden ze niet naar de luchthaven te komen... of ze werden geïnformeerd dat ze op een andere vlucht verder konden. En voor de mensen die vanavond vliegen, neem ik aan de site goed in de gaten houden. Absoluut. Kijken hoe het met de, met het, de vlucht is gesteld. Mirjam Snoerwang, hartelijk dank, van Luchthaven Schiphol. Graag gedaan. Een kopstuk van de Napolitaanse maffia is na 16 jaar onderduiken... dan toch gepakt. Zometeen meer. Edwin Gerritsen, de storm en het verkeer op de weg. Ja, Ondanks die storm is het niet drukker dan gebruikelijk op die tijdstip. staat bestaat 90 kilometer file in totaal. Er zijn ook weinig opvallende files. De A7 Heerenveen richting Afsluitdijk is dicht bij Sneek. Dat is al vrijwel heel de middag zo. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom staat voor de Haringvlietbrug 7 kilometer file. Daar ligt een stuk van een vrachtwagen op de weg. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. De sloop is begonnen van een deel van het winkelcentrum Het Loon in Heerlen. Tien winkels worden afgebroken. Die dreigen in te storten omdat de grond eronder instabiel is. Vanaf een flat hebben de bewoners goed zicht op de sloopwerkzaamheden. De bewoners zijn nog heel goed geïnformeerd in het Royaltheater, in het, Royal het Parkstadtheater. Het is allemaal heel mooi uh, afgedekt. Vindt u nou nog eng, nu ze hier aan het slopen zijn, dat er dan misschien uh, ja, meer onrust in de grond uh, ontstaat? Nou, vanwege het mijnverleden is hier natuurlijk alles mogelijk. Want hier ligt ook de Kunraderbreuk hè, in verband met aardbevingen en dat soort dingen. We hebben hier ook mijngangen lopen, dus je weet helemaal niet wat er gebeurt. Dus... En ze weten de oorzaak niet, hè? Nee. Nou, ze hebben het over een sinkhole. Toevallig hebben we vorig jaar een rondreis door Zuid-Limburg gehad. En daar wees ons iemand op verzakkingen in de bodem. Dat zijn gewoon spontane gaten die vallen. Misschien is dit hier ook maar een geluk. En toevallig staat er een gebouw. Ik weet het niet. Dus... Ja, je hebt wel het beste beeld hier, hè? Dat is uh, ontegenzeggelijk waar. Ja. Maar dat is gewoon, uh, ja, het is spectaculair, hè? Gewoon spectaculair. Maar als je ook ziet hoe ze die machines hebben opgebouwd. Geweldig. Ja. Maar hoeveel wagens staan hier wel niet? Een hoop. Nee, achter ja. een hele grote takel. Ja. Ja. Hier één, twee graafmachines. Ja. Nou, dat ja. wordt helemaal afgegraven. Je ziet uh, die lijn daar lopen. Ja. Wat dat schuim uitkomt. Dat hele blok tot en met die halve ronde. Dat wordt allemaal weggehaald. Aan een gedeelte van het parkeerdek. Alleen En dan zeg maar voor een gaatje van vier meter. Kijk, hij knipt met een soort enorme tang, knipt hij de ijzeren balken door, hè? Ja, dat is net een tyrannosaurus weg. Het was een onvoorstelbare kracht Ach, je maakt er wat mee, hè? Ja, maar dat is wel explosief, Dat maakt je bijna niet meer. Nou, heel fijn dat we even mochten kijken. Tot ziens. Explosief, zo noemt de bewoner de sloopwerkzaamheden in het verslag van Colette van Nunen. We praten hierover verder met uh, de sloper, Wim Beelen. Goedemiddag. Dag, goedemiddag. U bent verantwoordelijk voor de sloop van het winkelcentrum in Heerlen. Um, een knip met tang, zo wordt uh, beschreven vanaf het balkon. Wat voor iets is dat? Nou, um, wij zijn zeg maar een moderne sloper. Hè. Je hebt ook nog oude slopers, die doen het met een kogel. Maar wij hebben een uh, kraan die het zeg maar met een scha doet en met een soort... Uh... Begrijpen. En die schaar, zeg maar, die pakt een stuk beton beet of was het een ijzerschade, een stuk ijzer. En uh, dan zet je hydraulisch uh, druk en dan knipt hij het zeg maar door. En dat is gecontroleerd slopen, noemen we dat. En gecontroleerd is uh, heel erg belangrijk in deze sloopklus. Uh, ik vind dat het altijd belangrijk is. Hè. Dus, voor, dus voor ons is het niet anders dan dat we normaal doen. Uh, maar in deze uh, uh, is het zeker belangrijk. En, en wat vooral heel erg belangrijk is, dat het ook uh, het apart is aan dit werk. De kranen die hier staan zijn natuurlijk eigenlijk veel te groot voor de, de plus. Hè, voor normaal voor deze plus. Alleen omdat wij deze plus zeg maar, van bovenaf uh, slopen. Dus dan gaan we gaan zeg maar, van boven naar beneden slopen, maar die kraan die zeg maar, uh, over het gebouw heen kan en dan niet op de locatie hoeft te staan. Uh, ja, dat, daarom heb je zeg maar, nu zo'n hele grote machine nodig. Ja, gaat alles volgens planten nu toe? Nou, we ja, lopen op dit moment uh, gaat het uh, beter dan we hadden gedacht, zeg maar. Uh, of tenminste sneller, sneller. Hè? Ik bedoel, ja, we, toch, we zijn nu nog geen dag bezig en uh, nou ja, uh, uw collega die uh, hoorde ik dat zeggen. Hè, er zit een gat in. Hè? Er zit ook een, er zit al best een, een, een forse uh, gat in het gebouw. Nou goed, en de rest zijn er nog wat machines aan het, aan het opbouwen. En uh, ja, wij mogen eigenlijk, uh, eigenlijk lopen best volgens plan. En ook de buurt, uh, iedereen, uh, ja, iedereen is best positief. En het gaat eigenlijk uh, ja, boven verwachting. En hoe maak je zo'n sloopplan? Hoe pak je het aan? Waar, waar begin je? Nou, je moet het zo zien, wij zijn zaterdag uh, morgen om 11 uur zijn wij benaderd door uh, de Vereniging van Eigenaren, zeg maar. En toen uh, werd de vraag als wij een sloopplan bouwen maken, als het überhaupt mogelijk was om dit gebouw in deze situatie te slopen. Voorts uh, uh, waren wij om 2 uur hier te plaatsen met een uh, team van uh, mensen, uh, met, uh, met vijf mensen van ons bedrijf. Uh, calculators, uh, werkvoorbereiders en projectleiders. Uh, en we hebben hier de situatie opgenomen. En in eerste instantie dacht ik, nou het valt allemaal wel mee hè? van buitenaf gezien. Het ziet allemaal keurig het uit, een beetje verzakt. Maar ja, moeten we daar onze Sinterklaasavond voor opofferen? <laughs> Voort uh, kregen we wat meer inzicht zeg maar, wat onder de grond zich afspeelde. En toen schrokken wij echt enorm. Want kijk, moeten moet het zo zien, uh, met onze hele grote machines uh, kunnen wij best wel wat aan. En heb daar hebben we ook wel wat gewend. Maar die foto's die wij daar zagen... Het afrukkende, afgerukte palen en dat soort dingen. Uh, toen dachten we echt, nou, daar moeten wij serieuze kranen. We willen dit überhaupt zo kapot maken op deze manier. Dus ja, daar zijn daar krachten aan de gang. Uh, ja, die zijn mega. Dus uh, Toen hebben wij, uh, zijn wij, uh, hebben wij een kantoor gehuurd in het Van der Valk in, uh, in uh, Heerlen hier. In Maastricht, sorry, in Maastricht. En uh, uh, daar hebben wij, zeg maar, uh, bekeken. Ons, nou, hoe moeten we dat gaan, gaan aanpakken? We hebben wat op Google Street View gekeken. Van, uh, hey, hoe, hoe ziet het er allemaal uit? Uh, nou, Google Street View? Echt waar? Nou, Google, ja, dat, dat, we, dat wij gebruiken zeg maar. De, op onze calculatieafdeling heel veel Google Street View. Want ja. dan kun je namelijk om elk gebouw heen lopen. Je weet precies wat er is en wat er gebeurt. Hè. Dat is ontzettend handig. En het is nog voor niks ook. Hè. Dus dat bevalt uh, ons wel. Dat scheelt ook. Ja. En ehm... Uh, nou, voorstel, om vijf uur zijn wij heel goed geïnformeerd door een team van uh, de gemeente. ...en een team van de uh, VVA en een aantal uh, professoren. En die hebben zeg maar, ons uh, laten zien hoe uh, de structuur van de grond zit... ...en die hebben ons laten zien uh, hoe, wij, uh, hoe het gebouw opgebouwd is... ...en uh, onderzoeken en metingen. Nou, we hebben daar een, een, een vergadering gehad zeg maar, van anderhalf uur... Dus er zijn ons ook wat stukken overhandigd van de constructie... Voort zijn wij zeg maar, met ons eigen team mensen teruggetrokken in het kantoortje in, uh, bij Van der Valk. En hebben wij zeg maar, een heel plan uitgewerkt. van hoe zou je dat nou aanpakken en hoe kun je het aanpakken en wat zou dan kunnen gebeuren. Nou, we hebben zeg maar, alle voor's en tegens hebben wij tegen elkaar afgestreed met, zeg maar, met onze mensen. Met een team van zes mensen die allemaal echt ervaren uh, slopers zijn. Hè, of zitten er er ervaring, maar heel veel ervaring op dit gebied. Uiteindelijk hebben we om vier uur s'nachts. Uh, hebben we het plan staan. En we gezegd: Nou, zo gaan we het doen. Dit zijn de risico's. Dit is de manier waar wij het, wij het op doen. Uh, dat plan hebben wij uh, uh, zeg maar, uh, uh, uh, in hoofdlijn afgemaakt. Uh, wij hebben dat uh, verzonden. Uh, en, en nu om het toch even iets korter te halen. U bent het nu gewoon aan het uitvoeren. En tot nu toe gaat het gelukkig goed. Het gaat sneller hoor ja, gaat ik dus. On, het gaat onwijs goed. <laughs> okay. Dank voor deze uh, spoedcursus. Hoe slopen wij een winkelcentrum ja. in Heerlen? Ik wens u veel succes en uh, tien winkels. Het gat zit erin en gaat sneller dan gedacht. Wim Belen, veel sterkte. <laughs> Dank u wel. Dag. Want we hebben natuurlijk ook Gerrit Himstra nog. met wie wij even willen praten. op deze stormachtige dag. Gerrit, je zit er heel rustig bij voor die storm. Uh, dat is ook logisch natuurlijk hier binnen. Windkracht 9, waar wordt dat allemaal gehaald in Nederland? Nou, dat wordt op een paar plaatsen gehaald. aan de westkust en ook op de Wadden. En uh, het is ook een, net een windkracht 9, dus net een storm. En verder is het zo dat er nog. Uh, Zware windstoten voorkomen, zeer zware windstoten op sommige plaatsen. De grens, en, de grens ja. ligt bij 90 km per uur. Daarboven noemen we het zeer zwaar en daaronder zwaar. Dat komt eigenlijk overal wel voor. Dus het is, uh, ja, het is, het is onstuimig weer, maar ook niet meer dan dat. Ja, we hoorden Joris van der Kerkhof op het strand van Den Helder uh, zich vasthouden. Hoe lang houdt die storm aan? Nou, het is nu zo'n beetje op het maximum. En de komende uren zal dat nog eventjes zo blijven. En dan vanaf, nou, laten we zeggen, een uur of zeven, acht, dan gaat het al afnemen. En in de loop van de nacht, dan wordt het gewoon toch een heel stuk rustiger. Dan uh, krijgen we een matige tot krachtige wind, ik was vier tot zes, en dan is het echt alweer een uh, heel stuk uh, rustiger geworden. En, en hoe zit het met de temperatuur de komende dagen? Nou, die, die, blijft, uh, die blijft wat op en neer gaan. Want morgen dan krijgen we. Weer wat zachtere lucht onze kant op. De dag begint met droog weer en ook wat opklaringen. Maar in de middag gaat het weer regenen vanuit het westen. En die regen, dat, is ook een, zeg maar een, een, dat daar hoort ook zachte lucht bij. Dus morgen is het helemaal niet koud, een graad of negen of zoiets. Uh, vrijdag dan krijgen we weer kans op veel wind. Uh, trouwens, morgen overdag is het ook zo. Een stormachtige wind aan zee. En in de nacht in het noorden weer kans op storm. Dus het blijft voorlopig nog wel even flink onstuimig. En in het weekend krijgen we dan tijdelijk wat lagere temperaturen. Gerrit, dankjewel. Gerrit Hiemstra. De Syrische president Bashar al-Assad heeft geen opdracht gegeven voor het doden van duizenden betogers. Dat zegt hij zelf in een interview met ABC News. Alleen zegt hij: een gek zou zoiets doen. We don't kill our people. Nobody kill. no government in the world kill its people. unless is led by crazy person. Assad zegt geen schuld te hebben aan de dood van meer dan 4000 mensen die volgens de Verenigde Naties dit jaar in Syrië zijn omgekomen. best sorry Ik heb mijn best gedaan de mensen te beschermen. Je kan je niet schuldig voelen als je je best doet. De beschuldiging van de Verenigde Naties dat zijn regime misdaden tegen de menselijkheid begaat, verwerpt hij ook. Volgens hem is de VN geen geloofwaardige organisatie. Who said that the United Nations is a credible institution? You do not think that the United Nations is a credible organization? No. You have an ambassador to the United Nations. Yeah. It's a game you play, but that don't mean you believe in it. <laughs> En daarmee lacht hij het spelletje weg, zoals hij dat noemt. Assad is niet bang om te eindigen als de Egyptische oud-president Mubarak of als de gedode Libische leider Gaddafi. Het enige wat je als president kunt zijn is om de support van je mensen Dat is het enige wat je zou behoor zijn. Niet om in jail of dingen zoals dit. Like het enige zeg, waar je bang voor kan zijn als president is om de steun van het volk te verdiezen. En dat is volgens Assad absoluut niet het geval. In een interview met Barbara Walters van ABC News. En zo legt hij de protesten in zijn land dus niet uit. Goed, dan Italië. De Italiaanse politie heeft een zwaar kopstuk van de Napolitaanse maffia gearresteerd. Van de Comorra. Hij was al 16 jaar op de vlucht. En het bleek dat hij zich verborgen hield in een geheime bunker. Correspondent Bas Messers in Rome. Bas, en hebben ze hem daar ook gevonden? Ja, je moet je voorstellen, hij is gevonden in de streek waar hij ook actief was. Dus niet in het buitenland, wat men dacht... maar gewoon tussen zijn mensen die hij controleerde. In een ondergrondse bunker met vijf meter gewapend beton erboven. De operatie is vanochtend gestart. Eerst allerlei inbeslagnames, Daar namen 350 agenten aan deel. En uiteindelijk rond één uur hadden ze hem te pakken. En toen zei de bos Michele Zakaria... de staat heeft gewonnen. Omstanders die waren niet echt heel vrolijk... Toen de reporters hen vroegen of ze ook blij waren en dat ze het een mooie dag vonden, zeiden ze: mooi. Ze keken omhoog, ze keken naar de zon en ze zeiden: Ja, de zon schijnt. Het is een mooie dag. Dat geeft natuurlijk aan dat men daar eh, toch veel mensen nog steeds verbonden zijn met die eh, Camorra daar. En afhankelijk zijn, en al helemaal niet aandurven om eh, veroordelend te spreken over de Camorra. En dat hij in die bunker is gevonden, hè? Uh, dat, dat is natuurlijk een heel opmerkelijk detail. Zijn er wel meer maffialeiders in bunkers gevonden? Ja, of in bunkers of in, um, in, in, in stalletjes. Soms ook in steden waar ze zelf woonden, altijd al gewoon onder de huizen waar ze altijd gewoond hebben. Het is ongelooflijk dus dat de politie er blijkbaar vaak jarenlang niet in slaagt... om zo iemand gewoon uit zijn eigen dorp te halen, terwijl hij zich daar heeft ingenesteld. Nu is dat dus wel gelukt. Het is een groot succes. President Napolitano heeft de politie gefeliciteerd. De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken heeft de politie gefeliciteerd. Iedereen is blij. En er blijft nog één grote voortvluchtige over nu. En dat is uh, Massimo Denaro Messina. En die woont... Als het goed is, als deze regel <laughs> klopt, gewoon ergens in de buurt van Palermo... Uh, waar hij heel actief is en uh, de laatste der Corleonesi is. En wat voor rol speelde deze Zaccaria binnen de Napolitaanse maffia? Je moet je voorstellen dat hij echt het kopstuk was van de Casalesi de clan die ook beschreven is van... Uh, Roberto Saviano, je weet wel, die schrijver die het boek Gomorra schreef en waarna ook uh, een film over dat boek is gemaakt. Deze man, die Zakaria, 53 jaar, 16 jaar voortvluchtig, werd gezocht voor het leidinggeven aan de mafioze organisatie, voor moord, voor afpersing, voor ontvoering en andere misdrijven. Hij was echt de absolute baas. Controleerde bouwactiviteiten tot in Milaan... en bouwde dit imperium op dankzij enorme drugshandel die hij heeft gedaan. Uh, hij controleerde het gebied rondom Napels en wist daardoor zeg maar, ook heel veel bouwactiviteiten naar zich toe te trekken. Was dit nou binnen een nieuw offensief tegen de maffia of, of is dat eigenlijk permanent gaande? Nee, dat is echt permanent gaande. Al een aantal jaren worden heel veel kopstukken opgerold en ook heel veel uh, mensen daaromheen. Er zijn echt, nou ja, dus ik denk wel duizend, tweeduizend mafiosi de laatste drie jaar opgepakt. En uh, er zijn dus veel successen geboekt. Maar dat wil niet zeggen dat het probleem is opgelost. Want uh, daaronder zijn altijd weer nieuwe mensen die omhoog komen om de zaken te controleren. Dat is het grote probleem. Je kunt de, de, de maffia oprollen, maar daarmee heb je nog niet de mafioze mentaliteit van die gebieden opgerold. zeggen de politici. En ook zeggen de politieagenten in dat soort gebieden als je met hen spreekt. Alles dus Bas Mesters uit Rome. Gaan we even kort naar onze verslaggever met sterke benen... Joris van der Kerkhof in Den Helder. Joris Gerrit Hiemstra vertelde ons net dat de storm op zijn hoogtepunt is. Is dat een opluchting voor jou of mag nog wel een tandje bij? Nou ja, het tandje bij is wat overdreven, maar op de plek waar ik net was, aan het strand in Den Helder, was het wel heel erg mooi ook. De mensen die eh, met een blij gezicht eh, tegen de wind in rode konen aan het kweken zijn en eh, het gevoel hebben van eh, ik sta hier stevig genoeg, ik, ik waai niet weg. Maar het is wel prachtig, zo een, een rug een beetje gebogen, een billen naar achter en dan de wind aan alle kanten vangen, dat er wel heel erg mooi uit. Ik ben een stukje langs de kust doorgereden, uiteindelijk om uiteindelijk bij de kustwacht uit te komen. Daar, daar is het rustiger, althans nu, in ieder geval met, met de wind. Ik moet me netjes nog aanmelden. En dan ga ik zo naar een ruimte toe waarin je kunt zien hoe het op, op zee is. Ik kan niet voelen hoe hard het daar waait, maar ik kan wel zien of de schepen dan in de problemen zijn. Dat zo. Na vijven, dan praten we ook over holtes in de bodem 55 meter diep onder Heerlen. Want die holtes hebben het probleem bij het loon veroorzaakt. Tot zometeen. Elke werkdag, BNN Today. Lijkt of je dronken bent. Nee, ik ben niet uh, dronken, uh, maar uh, hoe is het? Het wiegelt en uh, nogal veel hier. We hebben hoge golven. We zijn eigenlijk best deze. Savonds om half negen op Radio 1. Ik ben gewoon onderweg. Ik ben aan het spelen. Ik heb er ook praktisch geen tijd voor. Geen maar... tijd om de wereld te Luister redden? Luister en kijk mee op radio1.nl. Jawel, ik heb al tijd om de wereld te redden. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nou, ik dacht bij de.